Het herstel van de Nederlandse productiesector heeft zich vorige maand in hoog tempo doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement. De Navy-index steeg naar ruim 55 punten, de hoogste stand in ruim twee jaar. Het aantal nieuwe orders nam fors toe, waardoor de omvang van de productie steeg. De Navy-index geeft aan hoe het ervoor staat met de industriële activiteit in Nederland. Een score onder de 50 punten geeft aan dat de bedrijvigheid afneemt. De storm die vanuit het zuiden over West-Europa is geraasd... heeft in Frankrijk aan zeker 45 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen aan de westkust... waar mensen door overstromingen verdronken. 1 miljoen Fransen kwamen zonder elektriciteit te zitten. Ook in Spanje, Portugal, Duitsland en België... zijn mensen omgekomen door de storm. In Nederland was er veel stormschade in Limburg en Noord-Brabant. Er kwamen ongeveer 2000 meldingen binnen. Het verkeer had daar last van afgeweide takken en omgevallen bomen op de weg. Het treinverkeer in Limburg kwam een tijdje stil te liggen. Aan het begin van de avond werd de waarschuwing voor extreem weer ingetrokken. En de afgezwakte storm trekt nu richting Zweden. Canada heeft op de Olympische Spelen de ijshockeyfinale gewonnen. In Vancouver versloegen de Canadezen Amerika met 3-2 in de verlenging. Die was nodig nadat de Amerikanen vlak voor het einde van de gewone speeltijd een 2-1 achterstand hadden weggewerkt. De Canadees Sidney Crosby maakte het winnende doelpunt. De ijshockeyfinale was het laatste medaille-evenement op de Spelen in Vancouver. Canada is de winnaar geworden van het medailleklassement met 14 gouden plakken. Duitsland is als tweede geëindigd voor de Verenigde Staten. Nederland sluit de Spelen af als tiende met vier keer goud. In Vancouver is zojuist de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen begonnen. Namens Nederland draagt Sven Kramer de vlag. Het weer, harde regen en wind. Vannacht iets droger, het koelt af tot drie graden. Morgen wisselend bewolkt, af en toe een bui en een temperatuur rond de zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. Beleefd het. CFM in 2010, al 20 jaar live. CFM, met. met nu de nacht. What a waste of time, the my mind. Pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Life. Life. Dit is Twintig Jaar GFM. is jaar. 20 jaar. 20 jaar. Zandvoort en jij bent erbij falling apart You'll say The world has come between Yeah tonight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 I mm -hmm.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 we want.